Vijf uur. NPO Radio 1. Met Margreet Spijker. Ja, straks veel uh, economie. Wie heel handig is, die kan een nieuwe carrière beginnen. De klusbranche is booming. En journalist Arno Wellens die staat aan de kant van Trump... in de handelsoorlog met China. Dat en meer na het NOS Journaal van Vijf uur. Met Dorad Megens. Ja, een kwartiertje geleden kwam het nieuws uit Münster door. In die Duitse stad is een auto vanmiddag ingereden... op een groep mensen met slachtoffers tot gevolg. Correspondent Bo Heimessen in Berlijn. Bo, wat is daar gebeurd? Ja, het is nog onduidelijk. Het is dus net gebeurd, inderdaad, een kwartier geleden. Het gebeurde in de binnenstad van Münster. Er zouden meerdere doden zijn gevallen. Dat meldt de politie. Uh, sommige media spreken van drie doden, uh, maar dat, ja, hoeveel precies is dus nog niet uh, helemaal bekend. Maar er zouden dus meer dan dertig gewonden zijn en uh, drie doden. Meer dan dertig gewonden en drie doden. En, en met wat voor voertuig is er op die mensen ingereden? Ja, Volgens de media zou het gaan om een auto, dus een gewone auto, en uh, niet om een busje. Dat meldt dus de DPA op dit moment. Ja. Um, ja, dus sommige mensen media melden ook dat het zou gaan om een plande aanslag. Dat uh, zouden de autoriteiten bekend hebben gemaakt, maar der, ja, daarover is nog veel te veel onbekend. De Spiegel zegt um, dat bijvoorbeeld, hè? Ja, de Spiegel zegt dat bijvoorbeeld. Ja. Inderdaad, de spiegel. En ook Focus, uh, andere media in Duitsland. Ja, en, en wat voor, je zegt in de binnenstad van Münster is dat gebeurd? Wat voor is dat wandelgebied, voetgangersgebied? Ja, het zou echt in de oudstad zijn gebeurd. Hè. Münster is er niet zo'n hele grote stad. Dus er zijn heel veel kleine straatjes. En er uh, zou dus een ingrepen groep mensen die daar zaten. Tenminste, dat zegt dus de DPA. Ik, ik uh, bezeer me echt daarop. Ja. Um, ja, dus dat is inderdaad een, een kleine binnenstad. Ja. Maar om welke straat het nog gaat, ik, ik moet dat nog beter uitzoeken. Ja. En, en je zegt, er wordt her en der gesproken van een aanslag... maar het zou ook een, een, een ongeluk kunnen zijn, een aanrijding. Ja, het zou natuurlijk kunnen. Uh, er zijn dus autoriteiten die dat melden, dat het vermoedelijk om een aanslag gaat. Maar het kan dus nog steeds. Ja, ja. en dan zijn er media die melden uh, drie doden. Politie wil dat nog niet bevestigen. En, uh, en zeker dertig gewonden waar het over gaat. Dat is de stand van zaken op dit ja. moment. Ja, zeker. Dank je wel voor nu. En uh, we hebben ongetwijfeld uh, later vanmiddag nog, uh, nogmaals contact. Bo vanuit Berlijn. De politie gaat camerabeelden bekijken van de rellen gisteravond in Helmond... na de voetbalwedstrijd Helmond Sport MVV. Bij die rellen werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Er is nog niemand opgepakt. De schademeldingen stromen binnen sinds in Groningen. Een nieuw schadeloket is geopend. In drie weken tijd zijn er al meer dan 700 meldingen... van aardbevingsschade binnengekomen. Die komen bovenop de stapel van 12.000 meldingen die er al lagen. En het harnas dat acteur Russell Crowe droeg in de film Gladiator... heeft op een veiling omgerekend zo'n 80.000 euro opgebracht. Dat is veel meer dan verwacht. Het veilinghuis ging uit van ongeveer 12.000 euro. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont wil weer terug naar België... zodra zijn proces in Duitsland achter de rug is. Dat heeft hij gezegd vanmiddag na het middaguur in Berlijn op een persconferentie. Volgens correspondent Rob Zoutberg is het maar de vraag of het zover zal komen.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 Ja, over 24 uur en 6 minuten begint die, die Formule 1 race. Morgenmiddag 10 over 5. Het weer nog. Zonnig is het. Alleen in het westen hangen wat wolken. In het zuiden en midden komt de temperatuur boven de 20 graden uit. En daarmee is het de eerste officiële warme dag van het jaar. Ook morgen en maandag blijft het mooi lenteweer. S'middags ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie krijgen we van Jolanda van der Velden. Door werkzaamheden dit weekend op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... staat er tussen de afritten Oud-Beiland en Numansdorp 3 kilometer... met dik 5 minuten vertraging. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Alfa Romeo presenteert de Alfa Days.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 Welkom terug. Voor wie handig is, zijn gouden tijden aangebroken op de arbeidsmarkt. De economie van het klussen in de stand van Nederland. En is het nou wel of niet gek om de ene werknemer meer geld te betalen dan de ander, terwijl ze allebei hetzelfde werk doen? Straks uh, spreek ik daarover met financieel journalist Arno Wellens. En WNL-verslaggever Leon Mastik, die is bij de kassen in Bersenhoek. Dag Goedemiddag, Margeet. Hallo. Ja, het is een festijn voor je neus, maar ook voor je mond. Want je kan hier ook van alles proeven, want ik stond net tussen de groenten. Dus ik heb al paprika gegeten en komkommer gegeten. Maar ook tussen de bloemen, want die, die ruiken, hè, de, ik, zie, ik zag al net bij de gerbera's. Nu zie ik de orchideeën. En dan ga ik zo meteen weer terug naar de paprika's. Want je kan dus een kijkje nemen in die kassen. En in mijn geval is dat in Berggsenhoek zo'n glastuinbouwgebied... Je ziet het altijd, de lichten branden daar als je over de snelweg rijdt. S'nachts. Of s'avonds, als het donker is in ieder geval. En vandaag kun je eens kijken wat er onder die glazen daken eigenlijk gebeurt. En dat is heel interessant. En zoals gezegd, dus ook uh, ja, niet heel goed voor de lijn. Also, alhoewel he, groente, dat Paprika, kan gierig zijn. Ja, dat kun je wel hebben laten. hoor, Leon. Echt wel. <laughs> Gewoon, nu. Maar ik, ik zeg alvast, er is ook iets ongezonds. Dat ga ik alvast verklappen. Oh, okay. Daarover later meer zeg nou, ik dan. Ben, Ik ben benieuwd wat er dan uh, niet een, een dikmaker uit de kast. Ik zou het niet weten. Uh, tot later. En ik wil natuurlijk heel graag weten hoe het is bij de korfbal. Finale top en Fortuna. Nou, Krijn schuiten maken, die weet het. Dat gaat heel spannend worden, Margreet. Want Fortuna is er aan het terugkomen. Twee goals op rij van Nick van der Steen. En zo even was het Daan Preuninger met een strafworp. En hij benutte hem. Dus is het 12-13 inmiddels. Eén punt het verschil nog maar in het voordeel van top. Maar dat verschil van vier is verdwenen sinds de rust. We zijn een minuutje of vijf bezig in de tweede helft. En die eerste helft. Ja, het de eerste deel van deze finale was het nog geen zinderende finale. Top deed wat het moest doen. Speelt heel erg degelijk. Is de meest stabiele ploeg van deze twee. Maar nu is Fortuna aan het terugkomen. De ploeg van Art Corporaal is beter aan het draaien in de tweede helft. En dat is lekker natuurlijk voor een finale als deze. Met meer dan 11.000 toeschouwers op de tribune. 12-13 is de stand. Nog wel een voordeel in het voordeel van top. Dus, maar het verschil is nog maar één puntje. Dankjewel. Als u mee wilt praten, dan kan dat via Twitter. Hashtag WNL. Of apenstaatje WNL op zaterdag.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 Ja, iedere week bespreken we in WNL op zaterdag het belangrijkste economisch nieuws van dit moment in de stand van Nederland. En we kijken naar de gelijknamige televisierubriek. En die wordt uitgezonden op de woensdagavond op NPO 2. En die gaat deze keer over de economie van het klussen. En daarvoor is ze aangeschoven. De televisiemaker Suzanne Streefland en ook WNL-journalist. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En Arno Wellens is er ook al, financieel-economisch journalist van onder andere de website 925. Suzanne, ik wil even van jou weten. Je hebt net een huis gekocht. Ga je zelf ook nog klussen of laat je alles doen? Nee, ik laat net als heel veel andere Nederlanders het gewoon uh, lekker door andere mensen doen. We zitten ook bovenop het nieuws hè, als we kijken naar de laatste cijfers. Want de huizenmarkt is natuurlijk aangetrokken. En we zien dus dat mensen steeds meer klusjes uitbesteden. Dat zijn er zo'n, uh, na het komende half jaar wordt verwacht, zo'n 5 miljoen. En dan vooral uh, verven de tuin en de badkamer. Alleen ja, we hebben niet genoeg uh, mensen daarvoor. De, de vakorganisatie die zegt eigenlijk dat we tot 2022 55.000 mensen tekort komen. 55.000 ja. mensen tekort? en dan zijn de schilders en de elektrotechnici nog niet eens meegerekend. Arno, ben jij een beetje handig? Nee, totaal niet. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Dat is... Uh... Nee, het is, het is wel uh, opmerkelijk dat uh, terwijl er zo weinig... Uh, of dat uh, men staat te springen om vaklieden... er tegelijkertijd allemaal mensen zijn die zeggen... nou, ik doe het niet mezelf, maar ik wacht wel uh, tot uh, iemand anders het voor mij doet. Ja, en je ziet ook een trend hè, in de markt. We hebben bijvoorbeeld Alexandra gevolgd. Zij kwam maar achter dat er een gat in de markt is... als je kijkt naar uh, ouderen en klusjes doen. Haar vader was ziek en die uh, moest uh, uh, ja, een bed in huis. En toen dacht ze... Ja, het is het is ook wel handig dat boven zijn bed dan een lampje hangt. En dat uh, heeft ze toen opgelost. En toen dacht ze, ja, ik denk dat er met mijn vader nog heel veel andere mensen zijn die dat ook hebben. Dus Zeker. gewoon kleine klusjes. En daar zie je dat de bouwsector dus op inspeelt. Want ja, mensen moeten dus uh, tegenwoordig langer thuis wonen. Uh, ja, en dat is dus een trend die we dus ook uh, zien in de klusmarkt. Precies. En, uh, een vrouw, uh, Alexandra, ze had eerst een hele andere carrière. Dit is een tweede carrière van haar. En nu is ze een eigen klusbedrijf. En dat gaat heel goed. Want ze heeft een gat in de markt ontdekt. En we praten met een van de mensen die uh, zeggen: Ja, zij, mensen als Alexandra zijn heel hard nodig. Alle ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ja, het levert ook gewoon geld op. Laten we even luisteren naar het volgende rekensommetje. Het levert op dat je veilig thuis kunt blijven wonen. En ook als je in het ziekenhuis hebt gelegen en je komt naar huis... dan kan het zo zijn dat een verpleegkundige zegt... deze meneer kan niet naar huis, want uh, hij moet zich vast kunnen houden bij het douchen. Dan schakelen wij de klusdienst in en dan kan er snel een uh, beugel geplaatst worden. Ja, Dat scheelt soms één, twee lichtdagen. En een, uh, een dag zorg kost al gauw 500 euro. Dus ja, ben jij drie dagen eerder thuis, dat scheelt dan alweer 1500 euro. Oh. Ja, dus zo zie je dat uh, Alexandra heel veel werk heeft en zij niet alleen. Ja, zij heeft dus ook een deal gesloten met een zorginstelling. En uh, die hebben een zorgpas. En daar kun je dus van naar de kapper en uh, naar de pedicure enzovoort. Maar dus ook uh, voor klussen in huis. Dus als jij een beugel in de douche moet plaatsen, dan doet zij dat dus op die manier. Precies. Uh, voor de stand van Nederland uh, zijn jullie ook naar een uh, gloednieuwe bouwmarkt gegaan. En daar uh, is iets heel opvallends: De leeftijd van het personeel. Dit is uh, Tony Balkema. Dat is de vestigingsmanager van een bouwmarkt. Onze gemiddelde leeftijd vind ik wel leuk om te noemen. Die is voor deze bouwmarkt alleen al 39 jaar oud. De jongste is 17, de oudste de 62. En meneer Van Dijk heeft een expertise van 30 jaar in installatietechniek. En dat is een jongen die ik heel graag binnenhaal, die elders bijna niet in de bak komt. Ja, dat vind ik heel opmerkelijk. Ja, je er... ziet dat de bouwmarkten inderdaad steeds meer concurrentie hebben van elkaar. Dus ze kiezen een bepaalde sector waar ze dan uh, goed in zijn of een specialisatie. En deze bouwmarkt kiest er dus bewust voor om wat oudere mensen in te zetten. Die hebben de expertise inderdaad en die kunnen dus ook daadwerkelijk je heel snel op weg hebben. En ook de ZZP'er wordt op die manier geholpen. Want we zien dus dat in die uh, klusmarkt zijn er heel veel nieuwe ZZP'ers bijgekomen. Het zijn er nu ongeveer 54.000. Dat zijn er 10.000 meer dan nou, twee jaar geleden. Dus je ziet dus dat... Uh, 54.000 die een eigen plus. klusbedrijf ja. Uh, hebben, ja. Ja, En het is ook opmerkelijk, en ik heb me dan niet gerealiseerd, dat uh, tijdens de crisis uh, mensen dus ook die kennis niet opdeden uh, uh, qua klussen, qua bouwen. En dat dus de ouderen daar dus nu ook uh, ja, voor gevraagd worden. Dus uh, vaklieden die dus niet met hun handen meer werken, maar wel nodig zijn voor kennisoverdracht. Ja, ze zijn zeker nodig voor de kennis. En als jij uh, bij een bouwbedrijf komt, dan wil je natuurlijk ook juist die expertise, die verwacht je ook een beetje. Je kan heel veel online bestellen, dus waarom ga je naar zo'n bouwmarkt? Dat is ook om die kennis te krijgen en als je dan heel snel ge geholpen wordt door zo'n oudere medewerker die al 30 jaar ervaring heeft, ja, dan, die weet natuurlijk iets meer dan een 17 jarige. Ja, nou, dat lijkt me uh, fantastisch nieuws voor mensen die nu thuis zitten en denken: ja, ik, ik ben wel een beetje handig. Die kunnen dus gewoon aan de slag. Nou, ja, die kunnen inderdaad aan de slag. We hebben dadelijk dus 55.000 mensen tekort tot 2022. Dus als jij nu in een andere sector ah, zit en je denkt: oh, ik ben een beetje handig, ja, dan heb je best wel, uh, ja, dan de potentie om uh, daar iets van te maken. Dat klinkt goed Arno? Ik vind het wel zorgwekkend voor, de, voor wat wij straks nog kunnen. Dus kennelijk worden wij steeds onhandiger en dommer voor de <laughs> volgende generaties. Dat vind ik wel zorgwekkend. Waar, waar eindigt dat dan? Straks kun je echt helemaal niks meer. Nee, dat is waar. Als we het allemaal laten doen. Ja, wat, de, wat doe je, je dan, dan nog? vakmensen. Als die ouderen de kennis ook gewoon overdragen naar de jongere generatie. Dan zie ik niet zo'n heel erg probleem nee dan wel. Dan ja, niet, en ja. dat doen ze dus al, zelfs, ze. zelfs in die, in die nieuwe bouwmarkten, uh, die we in ieder geval hebben gefilmd. Uh, Suzanne Strevand, hartelijk dank. Stand van Nederland is te zien uh, iedere woensdag op NPO 2, Vijf voor half negen. Wij gaan eens dus eventjes naar uh, Leon Mastik. Um, maar ik hoopte eigenlijk dat er al meer bekend zou zijn... over die aanslag in Münster, Duitsland. Ja. Tenminste, men gaat uit van een aanslag. Maar 100% zeker weten ze het niet. In ieder geval is er een voertuig... waarschijnlijk een gewone personenauto... ingereden in de oudste stad, dus in het, in het centrum... op een aantal uh, mensen. Er zouden mogelijk uh, 30 gewonden zijn, 3 doden. Maar dat wordt uh, niet op alle zenders al uh, bevestigd. De politie meldt dat de chauffeur wel zou zijn overleden. Het zou, nu lees ik net, een bestelbus zijn geweest. Nou Kortom, er zijn wat uh, onduidelijkheden... maar uh, als wij meer informatie hebben, dan gaan wij u dat melden. Maar de chauffeur van de bestelbus zou zijn overleden. En of het een aanslag is, met zekerheid kan ik dat nu nog niet zeggen. Zo zag het er wel naar uit. Zoals gezegd, uh, Leon Mastik uh, is uh, naar de kassen gegaan. En ik was uh, heel benieuwd, want hij uh, had het erover dat daar er ook nog wat te eten valt. Maar er waren ook vooral uh, gerbra's uh, gekweekt. Leon. Goedemiddag, Margreet. Ik hoor het. Even mijn mond liggen eten. <laughs> wat is het? En dan vraag ik stiekem toch met volle mond Danny van der Spek. De eigenaar van dit teelbedrijf alleen maar oranje paprikas. Hoe is het dat zoveel mensen interesse in het vak hebben? Nou, dat is hartstikke leuk. Is dat. Uh, we doen ook zo'n zo open dag hier uh, om te laten zien wat, uh, wat voor mooi product wij verbouwen hier. Beschrijf het eens, want het is allemaal oranje. Dan zie ik wel groener, maar die worden later ook oranje denk ik. Hè? Ja klopt, we hebben alleen, uh, alleen oranje paprikas hier. Een paprika is altijd eerst groen en daarna wordt die een kleurtje. En bij ons is dat oranje. En een uitleggen vandaag aan al die mensen die komen kijken. En het zijn trouwens veel, hè, want het is lekker weer, warm. Mensen moeten fietsen tussen die kassen, dus dat werkt goed op zo'n dag als vandaag. Ja, dat werkt heel erg goed. Want ja, het is natuurlijk het eerste weekend tot het schitterend weer is. Er zijn heel veel mensen hier met de fiets, lopend. En ja, en dan kan je dit mooi, mooi zo laten zien op zo'n dag. Wat is er nou zo mooi aan die oranje paprika voor u? Want u bent hier dag en nacht mee bezig. U exporteert 90% van alles wat u hier maakt naar het buitenland. Wat maakt het zo mooi voor u? Ah, het is op zich een heel mooi beroep om, uh, om paprikatuiner te zijn. Je bent toch met de natuur ben je bezig. Uh, je probeert een heel mooi product uh, te maken waar de consument heel erg blij mee is. Lopen we heel eventjes, als u het goed vindt, lopen we even naar achter. Ik zie hier iemand uitlachen. Hallo, goeiedag. Wat bent u aan het uitleggen als ik even vragen mag? Ja, van alles. Wat wilde u weten over de paprika vraag ik dan? Uh, wat voor... Uh, ik weet niet meer. Oh, alles over de paprika. Wat een mooie plant was, dat zei ja. Is het iets voor u thuis? Uh, dat weet ik niet. Is, is het leuk om zo eens een kijkje achter de schermen te krijgen, want je fietst altijd langs die kassen of je vliegt er overheen en dan denk je dat zijn kassen, maar ik had zelf geen idee wat er onder dat dak gebeurde. Nee, dat is wel heel. Het is niet, je weet niet wat er gebeurt en dat klopt. Dat is erg leuk om te zien. Dan ga ik uh, hopen dat u weer antwoord krijgt op de vragen over die mooie plant. Het is toch leuk om te zien dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn. Hè? Heeft u wel het idee dat mensen een beetje een beeld hebben wat hier uh, binnen gebeurt? Uh, nee, dat, uh, dat beeld heb ik in ieder geval niet. Want uh, ja, er zijn heel veel mensen die hier voorbij fietsen en dan, uh, dan spreek je ze wel eens ergens. En dan hebben ze totaal geen idee hoe een paprika plant groeit. En ja, om het op zo'n dag te laten zien, ja, dat, uh, dat vinden wij mooi als, als tuinders zijn. Die paprika dat, dat moet je natuurlijk uiteindelijk opeten. Hoe eet uh, u het zelf eigenlijk het liefst? Um, ik valt ik... u helemaal niet van paprika's misschien wel? Nou, ik, ik hou wel van paprika's en ik eet ze het liefst uh, gewoon rauw. En dan de oranje ook? En dan het liefst oranje, want ja, die is toch het lekkerste, die is het zoetste. Het lijkt het meest op snoep, hè? Het lijkt er wel een beetje op, ja. De kinderen die vinden het ook fantastisch. Ja, voor die kinderen is trouwens heel veel te doen, want ik zal ook ezels buiten staan en huifkarren om tussen die kasten te rijden. Gaat u zelf nog even een blik werpen bij de buren misschien, ergens waar u nog nooit heeft gekeken hier in de omgeving? Uh, ja, ik ga zo nog even een kijkje nemen, maar ja, eerlijk dan? eerlijk gezegd ben ik eindelijk overal een keer geweest. Dus, uh, maar ik ga nog wel eventjes bij de buren kijken en die hebben geherbra's. Kijk, veel plezier. Ga ik zo meteen ook nog eventjes kijken. Uh, fijne avond alvast. Dankjewel. Doe dat en uh, dankjewel Leon voor nu. We gaan naar die korfbalfinale tussen Top en Fortuna met Krijn Schuitenmaker. Nou, hoe, hoe doen ze het? Ja, het was heel spannend, Magreet, want het was 12-13. Ja, was. Want inmiddels is top weer wat uitgelopen. En ik heb het al eerder gezegd: die vrouwen van Top die zijn echt top al het hele seizoen. Het uh, viertal binnen de lijnen. En uh, om er maar één uit te pikken, dat is uh, Celeste Split. Hij heeft in die uh, periode waarin uh, Top terugkwam, of in ieder geval de voorsprong uh, terug in zag uh, zakken. Uh, uiteindelijk weer uitgebouwd. Want het staat inmiddels 14-18, een verschil van 4. En in die periode heeft uh, Celeste Split er uh, weer 3 uh, bijgemaakt. Dus uh, dat was haar vijfde in totaal. prachtig was haar laatste. En nu gaat Top het opnieuw proberen om dat verschil weer wat groter te maken. En ja, dan is het uh, Fortuna dat het weer even laat afweten in deze wedstrijd. Even hiervoor was er een opleving met uh, een paar prachtige goals van Nick van der Steen. Maar nu draait het in aanvallend opzicht als het gaat om de scoringspercentages bij Fortuna. De ploeg uit Delft weer wat minder. En dat betekent dus dat Top kan profiteren als het wel weet te scoren. Dat gebeurt nu niet, want uh, het afstandsschot van Celeste split gaat er niet in. En dan kan de bal weer naar het aanvalsvak van Fortuna. Dat natuurlijk weer probeert de spanning terug te gaan brengen in deze wedstrijd. Overigens wel heel mooi om te zien dat uh, Ziggo Dome rood-wit is gekleurd. Want beide ploegen hebben rood-wit als uh, normale clubkleuren zeg maar. En uh, dat betekent dus dat Fortuna in deze wedstrijd in uh, de Uitshirts speelt speelt in de donkere shirts. En nu dus moeten ze terug te komen van de achterstand... met meer dan 11.000 toeschouwers op de tribune. Kunnen ze het weer spannend gaan maken? Dat is, het, uh, dat is de vraag voor de komende 12 minuten in Amsterdam... bij deze finale als het gaat om de strijd om de landstitel. Fortuna heeft eerder verrast. heeft PKC uit Papendrecht in drie duels uitgeschakeld. Dat was een enorme verrassing. En nu dus in deze finale... Ja, moeten ze dat gaatje allereerst kleiner zien te gaan maken. 14-18 is de stand in het voordeel van de ploeg uit zijn Dankjewel, Kruim schuintenmaker. Ja, iedere week bespreken we in WNL op zaterdag op NPO Radio 1 ook het belangrijkste economisch nieuws van dit moment in de stand van Nederland. En deze keer, nou, u hoorde hem al, is uh, aangeschoven Arno Wellens. Hij volgt het uh, financieel en economisch nieuws als uh, uh, journalist en schrijft er onder andere op de site 925 to 5 over. Uh, Arno, toen ik je vroeg wat vind jij het meest opmerkelijke bericht van deze week? Dus zei ja, de loonverschillen tussen mannen en vrouwen, de ja. gender gap, ja, opmerkelijk nieuws, vooral in het Verenigd Koninkrijk, maakt daar heel erg boos over, die, die verschillen in betaling. Maak jij je er ook zo, zo boos over dan? Nee, Nee, totaal niet. Er is, uh, ik maak me wel druk over dat wij ons uh, daar zo druk om maken. Uh, dit komt uit Amerika. Daar heb je de uh, ja, Social Justice Warriors, zoals dat heet. Dat zijn extreem linkse mensen die heel erg boos worden om dingen. Discriminatie. He, dat is ook waar ineens die hype over Zwarte Piet vandaan komt. Um, en een van de dingen die deze mensen ook noemen. Ze zijn niet zo goed in statistiek, wel in emotie. Maar dat is de gender pay gap dat vrouwen 16% minder zouden krijgen voor hetzelfde werk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want hoe oh, zo werkt wel? dat niet. Uh, je hebt gewoon bepaalde sectoren... Uh, uh, waarbij uh, er meer mannen zijn. Bijvoorbeeld als je naar uh, Ryanair kijkt... dat heeft in de UK heeft de grootste gender pay gap. Maar dan verdienen de piloten... dat zijn vaak mannen en stewardessen zijn vaak vrouwen. En nou, nou verplichten we bedrijven in het UK... maar dat gaat waarschijnlijk ook in Nederland gebeuren... om te rapporteren over, die, over het gemiddeld loon... van de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw. En dan kunnen we zeggen... ja, maar die vrouwen doen hetzelfde werk... en die verdienen minder... Maar dat is niet zo, want stewardess zijn, dat is veel makkelijker dan piloot zijn. Dus dat die piloot wat meer geld krijgt, dat is eigenlijk best logisch. Ja, dat is inderdaad, als je dit voorbeeld erbij neemt, helemaal niet zo raar dat daar een inkomensverschil zit tussen ja. een stewardess en een piloot, maar ook tussen een steward ja. en een piloot. Maar goed, Ploemen, oud-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkeling, die vindt ook dat het wel degelijk ook over Nederland gaat. Als ja. het gaat over de gender gap. Ja, maar dat is heel raar, want in Nederland heb je het Centraal Bureau voor de Statistiek, die heeft daar een rapport over gemaakt. En die zeggen, ja, er is een er is een loonverschil. Maar als je gaat kijken naar factoren als het feit dat vrouwen veel meer part-time werken. En dat heeft niets met kinderen te maken. Hoogopgeleide afgestudeerde vrouwen, die kiezen er twee derde daarvan, kiest er meteen na het afstuderen voor om part-time te gaan werken. En daar krijg je het gedonder van. En daar krijg je het gedonder ja. van. En dat doen ze zelf. En als je daarvoor corrigeert, dan is eigenlijk die hele loonkloof wel te verklaren. En het probleem is met het, met die, door, het op, door het zo te berekenen, is dat je het bedrijf in kwestie criminaliseert. Zo van hé, hey, jij betaalt je vrouwen te weinig. Maar Ryanair bijvoorbeeld, die doet dat niet. Als daar vrouwen komen die piloot willen worden, dan worden die met open armen ontvangen. Zij willen ook meer vrouwelijke piloten. Maar de samenleving kiest ervoor, de vrouwen in de samenleving om stewardess te worden, de mannen piloot. En dan zit dat bedrijf daarmee. Maar dat is geen seksistisch complot of iets. Is het op zichzelf uh, vreemd om mensen verschillend te waarderen... als ze precies hetzelfde werk doen? Dat, dat lijkt mij wel. Dat lijkt mij zeer discriminerend. Als het op basis van geslacht of ras zou zijn. Dus ik vind het goed dat je daar aandacht voor hebt. Anderzijds, maar het in gebeurt de niet. klas was het al zo... dat het kind voor het ene opstel een slechter cijfer kreeg dan, uh, dan het andere kind. Het is dus ook subjectief. En een werknemer die uh, heeft nog andere skills dan alleen maar hetzelfde werk doen. Hè? Het kan zijn dat de werkgever het een meer waardeert dan het ander. Ja, maar dat hoeft niet over ras, uh, over, over rasverdeel uh, zijn. te zijn, over, ja. se over de sekse, of sorry, niet ras, maar sekse inderdaad. Nee, dat het, het gebeurt niet. Dus als je naar incidenten kijkt, dan jij gelooft het niet dat dat, dat gebeurt en als, je als de, het zo zou zijn. Nee, dan... het ergste is als je de bronnen pakt waar dit op gebaseerd is. Bijvoorbeeld in Nederland Bureau voor de Statistiek, uh, Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het rapport gemaakt gelijkloon voor gelijk werk uit 2016 vijfde pagina, vierde alinea, daar staat gewoon dat het Kijk geen aan. discriminatie is. Kijk aan. Nou, dat is een hele geruststelling. Dus je kan het gewoon lezen. Ja. Ander nieuws, het belangrijkste economisch nieuws, denk ik. De handelsoorlog uh, De hele wereld lijkt dat ook heel spannend te vinden... en vrees er last van te krijgen. Dat is ja. in Nederland niet anders. Heeft uh, Trump gelijk en uh, moet China een uh, toontje lager zingen... Ja. of uh, is het heel lastig? Ja, je ja ik ga je een, weer ja. geen vrienden maken. Maar ik, heb, ik vind dat Trump wel gelijk heeft. Kijk, er is een, uh, um, een onderzoek gepubliceerd in uh, januari van dit jaar door het, door de executive office van het, van de president. Dus hij heeft een onderzoek laten doen naar het gedrag van China. Sinds 2001, want toen werden zij lid van de Wereldhandelsorganisatie. Dus China kan zoveel naar Amerika exporteren... en daar ook bedrijven wegconcurreren... omdat zij het WTO-verdrag hebben getekend, zoals dat heet. Maar bij het tekenen van het WTO-verdrag... zou China allemaal dingen doen, allemaal afspraken hebben ze gemaakt... en die breken ze steeds. En op een gegeven moment zegt Trump van het is gewoon mooi geweest. Klaar, me, klaar met jullie. Ja. Technologische kennis, daar uh, beschikken de Amerikanen over... maar die moeten ze ongeveer inleveren of in ieder geval delen... China een bedrijf overnemen. Uh, maar nou, bijvoorbeeld Rob de Wijk die zei daarover... ja, dat is heel belangrijk, want met technologische kennis... daar win je oorlogen mee. En wat dat betreft is China steeds Amerika... maar de rest van de wereld ook te slim af. Ja, en, en China doet dat en ze zijn vrij brutaal. En ze merken dat andere landen uh, het gewoon pikken. De Europese Unie heeft ook een rapport geschreven. Pardon, met dezelfde strekking uh, over de strategie China 2020. Zo heet dat rapport, kun je ook gewoon downloaden. En daar zegt de Europese Unie van... Ja, China overtreedt al die regels. Bijvoorbeeld over dat intellectueel eigendom. Um, en da daar moeten ze eens een keer mee ophouden, verdorie. En that's it. And and that's and it. And en dat's it. En er staan dus geen eigenlijk Trump waar, wat eigenlijk de hele wereld ja. al had willen doen. En we, Nederland zou er ook gewoon veel scherper in kunnen zijn. We hebben bijvoorbeeld uh, Vivat, die verzekeraar... Met, uh, waar Zwitser leven onder valt. Eigenlijk het oude reaal verzekeren. Dat is overgenomen door een Chinees bedrijf... dat voor de helft in de hand is van de staat... Dat is een van de dingen waar Trump tegen loopt. Hij zegt: Ja, we doen alsof het bedrijven zijn. De Chinese bedrijven, waar je die, he, ondernemers die je een kans moet geven. Maar dat is niet zo. In al die bedrijven de zitten de, de Chinese overheid voor de helft in. Precies. En het is onmogelijk voor een Nederlander om een Chinese verzekeraar op te kopen. Dus waarom zou je het andersom dan wel moeten goedkeuren? Kortom, uh, we mogen Trump dankbaar zijn. Dat is een ja, ik vind het wel raar zegt. dat hij het op, op staal gooit. Dat is nu net een van de dingen. Het, Canada exporteert heel veel staal naar, naar de Verenigde Staten. Ik weet niet om hij dat doet. Dus ik denk ook dat die handelsoorlog zich in de komende weken... maanden enorm gaat verergeren. Want dit is een openingsschot dat nog niet recht in het doel is. Okay. Maar de teneur is duidelijk. Trump pikt het niet meer en gaat handelen. Zouden wij misschien ook moeten doen. En uh, het laatste wat wij gaan aankaarten. In Nederland zijn inmiddels de ouders onmisbaar maar bij de aanschaf van een koophuis voor een kind. Wat vind jij daarvan? Ja, dat kon je zien aankomen. We hebben het daar hier ook eerder over gehad. Uh, wij, wij hebben het altijd over waardestijging op de woningmarkt. Dan zeggen we, ja, als je een huis hebt, dat wordt altijd meer waard. Maar dat is niet waar, je hebt gewoon meer schuld. Dus jonge mensen moeten zich gigantisch in de schulden steken... om die woningen over te kopen van hun eigen ouders inderdaad. En het wordt nu zo duur dat ze de overwaarde bij die ouders moeten aanspreken. Dus ik leid daaruit af dat we ja, eigenlijk op de top zitten van de huizenmarkt... Het kan gewoon niet verder. Het kan niet nog harder stijgen. Huizenprijzen zijn uh, voor vier- voor vijfvoudigd ongeveer in 25 jaar. Um, dus, in, dus in één generatie is dezelfde baksteen vijf keer zo duur geworden. Maar het gemiddeld inkomen is gewoon gelijk gebleven. Maar het dat is heel, is heel griezelig eigenlijk. Dat is hartstikke griezelig, want wij doen dat met schuld. Dus onze hypotheekschuld is ook vervijfvoudigd. Dat is geen toeval. En die staat voor een groot gedeelte uit uh, in, het, uh, in het buitenland. Heeft je die securitisatiemarkt. Dus die Lehman-bladdersachtige producten. Die maken onze eigen banken nog steeds. En dat Om... snap ik niet. hè? Want ik dacht, het wordt nu echt anders. We maken dezelfde fouten niet meer. Het is veel voorzichtiger. Je mag niet zomaar een hypotheek nemen. Dat mag maar uh, drie keer zijn van ja. je jaarsalaris. En het is niet meer zo dat je 125% procent, uh, kan lenen. Je moet eigen geld meebrengen. De helft aflossen. Dus dat is allemaal heel verstandig. Maar dat is dus... Maar een fars. Dat is een beetje een fars, ja. Want je ziet al dat als wij constateren dat een gewoon jong koppel een huis niet kan kopen... dan zeggen we, nou, neem dan je ouders maar mee. Kijken we of we daar nog wat schuld er doorheen kunnen drukken. En uh, dat is zorgwekkend. En ik zie ook niet hoe dat nog door kan gaan. Had je nog een keer dezelfde, hetzelfde huis nog een keer vijf keer in, in waarde willen laten exploderen. Gewone mensen kunnen dit niet meer betalen. Die trekken ook weg uit, uh, uit bepaalde gebieden. Zoals in Amsterdam zie je dat. Dan heb je gewoon ja, plekken dat is zonder kinderen. Zo. Ja, bijvoorbeeld in Terneuzen kun je nog prima een heel goed koop ja. huis uh, kopen. Een stadskanaal gaat dat ook nog goed. Maar het, is, uh, het zijn vooral uh, de delen waar heel, waar heel veel werk is. Waar het een probleem oplevert. Ja, op ja en, dan moet je, en wat je dan ziet is... Dat heeft ook met het ECB-beleid te, te maken. Dus je hebt een hele lage rente. Dus een be bekend voorbeeld in Amsterdam. Uh, dat werd gekscherend het penthouse genoemd. Iemand had een penthouse voor 170.000 euro op Vinda gezet. Prachtig. Maar het was een penthouse van 22 vierkante meter. Dat was gewoon een, een, een, een dak. Kamer, weet je zo'n zolderkamer. Een zolderkamer. Het, he? Ja, zo'n berging. Dus ja. ik dacht, ik ga eens in een kadaster kijken wat dat doet. Maar dat is in vier jaar tijd is dat van 100.000 naar 170.000 euro gegaan. Dus ja, dezelfde woning wordt dan, stijgt met 70% in, in, in vier jaar. En dat is gewoon op lange termijn niet vol te houden. Zo'n exponentiële groei dat gaat eindigen in, in een gigantische klap. En die banken die weten dat, want die maken van die nieuwe gesecuritiseerde leningen. Die dumpen die producten bij, bij andere beleggers. Als je nu naar gewoon afm.nl gaat, dus de autoriteit financiële markten. Die de, de markt moet controleren ja, of er geen gekke dingen gebeuren. Zodat ja, we nooit die een, een crisis krijgen. Uh, nooit, inderdaad, die heeft gewoon een register. Goedgekeurde prospectussen. Er kunnen mensen gewoon nu naartoe gaan. Afm, goedgekeurde prospectussen En dan zie je alle financiële producten die op dit moment worden aangeboden. En negen van de tien, dat zijn woninghypotheekproducten. Af en toe zit er een belegging bij in een... Uh, in een echt innovatief bedrijf. Maar het overgrote deel van onze financiële markten. Van wat wij in financiële zin doen. Dat is het verpanden van die hypotheken. En het, het en heeft doen onze grote banken daar gewoon ja, aan mee? Die, die doen dat. Dat zijn de enigen die dat doen. Dat is het, eigenlijk het enige wat zij doen. En op een gegeven moment heb je die huizenmarkt zo opgepompt. Dat het voor gewone mensen niet meer betaalbaar is om huis te kopen. En dan klapt het. En dan kun je op wachten. Daar kun je op wachten. Ik vind het wel schokkend, want vorige week zat hier Alex Klein... en die zei ook, ja, we zijn een enorme bubbel aan het opbouwen. Ja, want wie gaat die huizen nog kopen? Wij moeten ons realiseren dat elke volgende generatie... in Nederland 30% kleiner is dan de vorige. Omdat wij te weinig kinderen maken. Dus je hebt 100 huizen in de straat. Zeggen we Die huizen zijn nu vijf keer zoveel waard. Dus de generatie na ons moet zich maar aan de schulden steken. Maar die generatie is niet groot genoeg... dat cohort om al die huizen op te kopen. Dus dat is fictieve waarde. En... Gedreven met schuld, op, op schuld. Dat is zeer, zeer gevaarlijk. Dankjewel voor je waarschuwing ook. Journalist ja. Arno Wellens. Straks gaan wij praten over je, je eigen kinderen op bijvoorbeeld Facebook of Instagram en daar dan ook nog geld mee verdienen. Maar dat zal zijn na het NOS Journaal van half zes. NPO, Radio 1. Belangrijk nieuws uit Münster, Dorald Megens. Ja, in de historische binnenstad van Münster zijn meerdere mensen omgekomen... doordat iemand met een bestelbusje op een groep is ingereden, op een terras. Volgens lokale media zijn er zeker drie doden en dertig gewonden. De politie in Münster zegt dat er doden en gewonden zijn, maar noemt nog geen aantallen. De dader heeft zich volgens de politie van het leven beroofd. Volgens de Spiegel en Rijnische Post gaan de autoriteiten uit van een aanslag. Bij de juniorenwedstrijd van de omloop Noordwest-Overijssel... zijn vijf wielrenners gewond geraakt. Die reden in volle vaart op een stilstaande auto. Het gebeurde niet ver van het dorpje Wanneperveen. Volgens de eerste berichten raakten ze alle vijf gewond. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. De koers is meteen stilgelegd. De politie gaat camerabeelden bekijken van de rellen gisteravond in Helmond. Na de wedstrijd Helmond Sport-MVV. Bij die rellen werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Er is niemand aangehouden tot nu toe. En met Arjen Robbe als aanvoerder heeft Bayern München dankzij een 4-1 overwinning bij Augsburg zijn 28 e landstitel in de Bundesliga veroverd. Dat betekende voor Robbe en zijn collega's de zesde titel op rij. Dankjewel, je Megens. Wij gaan naar Marco Verhoef voor het weer. En we hopen natuurlijk dat het zo blijft, Marco. Ja, het is uh, prachtig op dit moment. Uh, we hebben hoge temperaturen. De maximumtemperatuur nu ongeveer bereikt. Ik heb uh, op een enkele plek zelfs 24 graden gezien. Dat zo, is uh, echt waar, voor, waar, waar waren die mazzelaars? Dat, dat was in het uh, oosten van Brabant. En het noorden van Limburg. Daar uh, zag je de hoogste temperaturen. Maar ook in de beeld zijn we boven de 20 graden uitgekomen. 21 zelfs. Wat is normaal? En, ja, dit niet in ieder geval. Daar nee. zitten we echt wel een heel eentje boven. Ik, Even uit mijn hoofd. Ik denk een graad of 14, dat dat normaal is. Okay. Maar dat doe ik even heel snel uit mijn hoofd nu hoor. En... Um nou, daar zitten we in ieder geval natuurlijk uh, ver boven. En het is de eerste keer dit jaar dat we boven de 20 graden uitgekomen zijn. Dus het is de eerste warme dag van 2018. Die hebben we te pakken en er komen er ongetwijfeld nog meer. Want voor morgen bijvoorbeeld zou het ook best wel eens kunnen zijn... dat we weer aan die 20 graden gaan komen. In het oosten sowieso 22 graden. Daar ook de meeste zon. In het westen wat meer wolken. Veelal hoge sluierwolken. Uh, maar goed, ze maken de lucht dus wat minder blauw. Neerslag is niet aan de orde. En morgen staat er ook nog eens heel weinig wind. Heel erg lekker. En dat blijft dan zo? Um, ja, in grote lijnen wel. Er zitten natuurlijk altijd wel wat addertjes onder het gras. Eén daarvan zien we op de dinsdag. Dan is de kans op, op wat regen of een bui iets groter. En zal de zon het wat moeilijker hebben. Maar woensdag is het dan gewoon weer overwegend droog met weer meer zon. En steeds temperaturen ja, die toch eh, dik boven de 15 graden zitten. En af en toe zelfs in de buurt van de 20. Oh, ik word er zo blij van. Dankjewel, Marco Volf. Verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. Een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daardoor 20 minuten vertraging tussen Duiven en Alfred Beek. Daar staat 5 kilometer. De ook is dicht. DNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, we gaan straks nog een keertje naar wnl even Leon Mastik. Tussen de gerbra's en de paprika's hebben we al gehoord in de kassen die open zijn. Maar Koster die vertelt natuurlijk wat wij dit weekend echt niet mogen missen. Want die ging door de socials en, uh, en de kranten. En, uh, maar we gaan het zo eerst eens even hebben over je, je eigen kinderen op social media en, en, en geld verdienen. Wat vinden we daarvan? U kunt meepraten via hashtag WNL of via Aapstaatje WNL op zaterdag. Je kinderen, ja, jouw kinderen. Dus mag jij de foto's, leuke uitspraken en malle filmpjes van jouw kinderen best op jouw account op social media zetten? Helemaal mooi als je er ook nog geld mee verdient. Nou, dit raakt een gevoelige snaar en daar ga ik het over hebben. Met hier in de studio Marina van de Wal, opvoedkundige. Fijn dat je er bent, dag Marina. Ja. En mediadeskundige Marcossa, die is ook al aangeschoven. Ja. En fijn dat je ook meepraat. Um, ja, Allereerst, hoe doen jullie het zelf met de kinderen en social media? Is er een verbod voor jouzelf uh, om je kinderen op Facebook of Instagram te zetten? Doe je dat helemaal niet, Marina? Mijn kinderen willen het absoluut niet hebben. Oh, hoe oud zijn ze? Uh, inmiddels 23 en 25. Ze hebben voorheen wel aan persfoto's uh, meegewerkt. Uh, daar waren ook hele strikte afspraken over. En inmiddels is er eentje die uh, echt... Uh, de laatste keer met persfoto's uh, heeft hij steeds met zijn rug naar de camera toegestaan. van ik wil wel meewerken, maar mijn gezicht hoeft er niet op. <laughs> Zo, nou, ik dat is ook een prima oplossing. Nou, en, en vanaf hoe, hoe oud waren ze toen ze zeiden van dit willen we niet meer? Ja, of 18. Ja, Oké, okay. maar 18, voor die jaar. tijd ja, hebben ze het wel gedaan, ja. En toen dacht je, oh, wat ben ik nu aan het doen? Nee, voor persfoto's vond ik het prima, ook omdat we het daar heel uitgebreid over hebben, hebben gehad. Toen waren ze ook ouder dan 13. Social media heb ik heel bewust nooit gedaan, omdat je daar zelf ook helemaal geen vat op hebt. Je weet niet wat er met die foto's gebeurt. En we weten dat alles wat je op internet zet, dat blijft er uiteindelijk voor altijd op staan. Ook als jij heel erg uh, probeert om het eraf te krijgen. En daar ben ik altijd heel strikt over geweest. Altijd al. Uh, Mark Koster, uh, ben jij de laatste tijd een beetje wakker geworden? Uh, of was jij altijd al zo slim om te denken. Oh ja, nee, mijn kinderen die zet ik maar niet op mijn uh, Facebook. Uh, mm, uh, nou, okay. mijn vrouw timeline. is uh, social media averse. Dus die kun je bijna niet vinden. Dat is ook maar goed ook. al die mannen natuurlijk achter haar gaan zitten dan. Uh, <lacht> en, en, en het tweede is dat uh, mijn zoontje, die zijn 12 16... Ja, die zijn zo eigenwijs dat ze hun eigen Instagram accountjes hebben. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk er zelden op, maar uh, af en toe maakt de ene zo'n best mooie foto's, daar staat hij dan soms ook op, maar ook gewoon mooie foto's. Dus ja, ik vind het ook wel een soort van leuke gedachte. Dat je wordt er eind... zelfs trots van. Nou ja, eentje heeft aanlegd, dus dat, ik, dat ben ik dan, Dat zeg ik, oh mooie foto's, Tim, hoe heb je dat gedaan? Nou, dan gaat hij even met me praten over hoe hij dat gedaan heeft. Dus, ja, dat en, is en... heel leuk. Ja, Oké, okay, maar... soms is het leuk en soms ook niet. En daar gaan we zo over verder praten. Maar ik moet heel even naar de korfbalfinale van Top en Fortuna met Krijn Schuitelmaker. heel belangrijker. Ja, zeg dat. Ja, we willen het weten, Krijn. Laatste minuut, 19.23 is de stand. Top gaat voor de derde keer. Het is voor het eerst in de geschiedenis, in de Nederlandse korfbalgeschiedenis... dat er eenzelfde uh landskampioen is de afgelopen twee jaar in Ziggo Dome. Weer stopt het voor elkaar te krijgen. En nu weer. En zo even is Daniel Harmse gewisseld. En dat is een speler die uh, afscheid neemt. Heeft afscheid genomen met de 17-23. Dat was de goal die hij maakte. En dat was een mooi moment voor coach Jan Niebeek om Harmse naar de kant te halen. Want hij is 32 inmiddels. In 2011 pakte hij al zijn eerste titel. Nam afscheid in 2014. Maar keerde toch terug in de formatie van Niebeek. En uh, ja, dat heeft hij een aantal jaar daarna nog met succes gedaan. Want dit is ook voor hem de derde titel op rij. Inmiddels heeft hij er vijf in totaal. Dus Daniel Harmse afscheid is er van hem genomen. En inmiddels heeft iedereen van de club uit Sassenheim hem zo ongeveer even geknuffeld. Nog een halve minuut te gaan. 20-24 de stand. En zo dadelijk kunnen die fans uit Sassenheim het feestje gaan vieren in Amsterdam. Terwijl Fortuna nog wat tegenstrubbelt. Het verschil werd er gemaakt in de slotfase van het duel. Toen eigenlijk bij de 15-20 Jet Hendricks een prachtige goal maakte. Daarna was het opnieuw Jet Hendricks met de 15-21. En toen zag je langzaam maar zeker die ontspanning komen bij top. En toen wisten ze eigenlijk al dat het goed zou zitten in deze finale. Dat Fortuna niet meer dichterbij zou komen. Nu wordt er afgeteld. Het publiek telt af. 20 24 is de stand. En daar komt nog één schot op goal. En die gaat er niet in. En dan klinkt het eindsignaal. Is top voor de derde keer op rij. Landskampioen. Wat een geweldige prestatie van de ploeg van Jan Niebeek. De nummer 2 uit de reguliere competitie. Deed het geweldig in de playoffs tegen Blauw-Wit. En hier in de finale tegen Fortuna. bewijst top dat het echt de beste ploeg is van dit seizoen. In de Korfbal League. Top is opnieuw kampioen. En het feestje wordt gevierd door de rood-witten uit Zuid-Holland. Uit Sassenheim. Want uh, ja, ook in de finale is top de allerbeste dit seizoen, ten koste van Fortuna. Drie keer op rij dus. En voor het eerst in de geschiedenis is dat uh, een feit... dat ze drie keer dezelfde landskampioen is. We hebben afscheid genomen van Daniel Harmsen, maar wat was dit? Een geweldige wedstrijd van Celeste Split. Zij is de meest scorende vrouw in de Korfbal League... en ook in deze finale heeft ze zeven keer gescoord. Top is landskampioen, ten koste van Fortuna. Heel hartelijk bedankt voor je verslag, Krijn Schuitenmaker. Ja, aanleiding voor een uh, gesprek met uh, Marine van der Wal, opvoedkundige... en ook uh, Mark Koster, media-expert, is uh, ja, eigenlijk opheffen... en ook verbazing over het effect van een actie van een pas bevallen showbizdeskundige, Kim Kotter op Instagram. Ze heeft haar tweede kind en dat betekent een nieuwe naam voor het account, nu met twee namen van de beide kinderen, Muk en Joep. Gevolg 285.000 volgers. Ja, wat, wat is hier nou mis mee eigenlijk, Marina? Als jij gewoon je kind net bevallen uh, al laat zien aan de wereld via Instagram. Wat is het probleem? Ik kan, ik, kan me de trots, uh, ik kan me de trots wel begrijpen. Je bent gewoon ontzettend blij. Het mooiste kind van de hele wereld. En iedereen uh, moet het zien. Uh, aan de andere kant. Op het moment dat, jou, uh, dat jouw kind met plaatjes op internet staat. Uh, ben je bepalend voor de rest van zijn of haar leven. En daar heb ik wel heel veel moeite mee. Dat wij besluiten nemen in onze belevingswereld. Die niet die van onze kinderen zijn en waar ze ook helemaal geen invloed op hebben... maar ze hebben dus ook geen invloed op hun toekomst. Stel je toch eens voor, je bent uh, hoofdpe uh, hoofdpersoneelszaken... jij moet een uh, fix functioneringsgesprek met iemand voeren... en die heeft net daarvoor hartstikke leuke foto's van jou zitten kijken... dat jij gezellig in je blootje in een, uh, in een kinderzwembadje zit, jaren terug. Die neemt jou niet meer serieus. Oh. En uh, Mark, die is, het, uh, die is het daar niet helemaal ja, mee Mark, eens... Uh, maar ik ben ervan uh, overtuigd dat dat, dat dat invloed kan... Uh, kan hebben en blijft hebben. Ja, ja, twee dus het gaat nooit meer weg. En, en inderdaad, uh, uh, je, weet, je weet nooit hoe mensen je misschien daar toch op gaan afrekenen. Op de een of andere manier. Het nou, eerste tegenargument is dat ouders bepalen natuurlijk heel veel voor kinderen. Waar ze, waar ze wonen. Stel je bent expert en je vliegt de hele wereld over. Dan, dan zeggen die kinderen later ook niet. Ja, ik heb, ben onthecht. Dus ouders doen dingen in de jonge jaren waar kinderen geen invloed op hebben. daar, daar kan je niet. Anders moeten we een soort staatsopvoeding gaan invoeren. Lijkt me niet handig. dus nee, dat is één. Dat is mijn eerste tegenargument. En het tweede tegenargument... vind ik dat Kim, die ik wel een beetje ken... een verschrikkelijk slimme zakenvrouw is. Dus zij heeft deze twee kinderen. Dat is toch een half miljoen klikjes bij elkaar. En ik zou zeggen, Kim... Top gedaan, meid. Met commercieel dus. <laughs> ja, absoluut commercieel. Ja, maar, betekent... en, maar, maar even afmaken. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk, ik, toen ik hierheen kwam, zag ik dat um, de dochter van Beyoncé... Uh, een eigen kledingadviseur heeft. Zes jaar oud inmiddels. He. Ivy League, of wat heet ze? Blue Ivy? Blue Ivy heet ze geloof ik. Nee, Beat Me. Ik beat Me. Doen, ja, hartstikke <laughs> ja, leuk meisje natuurlijk. Dus natuurlijk heeft dat waarde. En ja, dat, dat wordt uitgenut. Maar dan en ben je om... een kind aan het exploiteren. Uh, ja, maar. Daar zijn, daar zijn uh, regels ik, over. Als, toen Bill Clinton zijn dom, uh, jonge dochter Chelsea had in Witte Huis, voor mij heb ik die heel vaak gezien. Dus de, de, de, de kinderen worden altijd in gezinssituaties altijd meegenomen in, in het plaatje. Dus, ja, maar of je een president bent, of in Koninkhuis. Koninkhuis... kan er iemand er ook anders. niet aan. Ik bedoel, uh, voor Willem-Alexander en het niet in vragen dat, dat we het niet zouden zien. Maar uh, voor gewone burgers ligt dat meestal anders. Ja, maar, ja, maar, maar Marina heb... zegt dat, dat die kinderen daar. Nou, jij, jij, jij, jij zegt het, omdat jij dat zeg je impliciet, die kinderen daar later last van zouden kunnen hebben. Er zijn, er zijn een aantal beroepen als je daar in de, in de jeugd uh, van deze mensen uh, foto's plaatst. Bijvoorbeeld als je een functie bij, uh, bij de politie wil hebben. Een functie uh, bij defensie. Uh, allerlei soorten functies. Dan ben je herleidbaar, willen ze liever niet hebben. Heb je invloed op de, uh, op de toekomst van je kind. Hm. En voor mij is er wel een heel groot... Ik ben geen voorstander van maar, wat, ki wat Kim de, doet. Dat, dat, dat is niet iets waar ik heel blij van word... Van het feit van de privacy. Maar er is een groot verschil tussen wat Kim doet. En bijvoorbeeld de, de vlogste, vloggers. Die gewoon echt geld verdienen en dat je bezig bent met een soort van reclamefilmpjes. De hele mediawereld moet zich aan de arbeidstijden houden. Die moet zich aan allerlei wet- en regelgeving houden. En deze ouders zijn hun kinderen aan het exploiteren. En er is nergens bescherming. En als ik ga kijken naar wat daarover gezegd wordt vanuit de wet, dan mag dat helemaal niet zomaar. Nee, dit is, dit is toch een tikje staatsopvoeding waar je voor kleid. Ik ben geen voorstander van de staatsopvoeding want dat betekent dus dat de staat achter de voordeur komt. Maar ik vind wel dat als het gaat om het uh, beschermen van kinderen... zeker onder de, uh, onder de 13, 14... dat we uh, ja, dan ouders de... voor zichzelf moeten beschermen... en de kinderen voor de ouders. Ja, maar ja, we gaan maar, maar even tot... tussen, tussen 13 en 18... Dat is een ja. heel ander gebied. Dus als je jouw eigenwijs is, jij hebt natuurlijk hele verstandige zoons. Nee, ze maar, zijn super eigenwijs. Nee, maar stel ze zijn wat minder. Oké, okay, ik heb een voorbeeld van ja. een jongetje. Echt een heel uh, jong iemand die uh, bij Umberto Tan zat. Want hij was ontdekt als YouTuber die een eigen kookboek maakt. Hij heet Shane. Shane Kluivert. Ja, dat is een schatje. Gisteren was de, de uitreiking van je, van je kookboek. En de uitgeverij, degene die het boek maakte, die vertelde heel uh, mooi dat ze jou hadden gezien op Instagram. En dachten van nou, misschien moeten we Shane ooit een keer bellen als hij 18 is of zo. Maar toen bleek dat Nino, jouw andere broer en jij, hadden een plan gemaakt. Ja, ja ik vond het heel leuk om te koken. Na mijn, wedstrijd, uh, na mijn voetbalwedstrijd vond ik het heel leuk om in een keuken te staan. En creatief te doen met alle soort gerechten. Mm -hmm. En, uh, toen, en toen ging ik uh, YouTube-filmpjes maken. En dat vond ik ook heel leuk. En toen uh, bedacht ik om een kookboek te maken. Ja, hij vindt het zelf leuk. Is het dan anders, uh, Marina? Of moet je een kind tegen zichzelf in bescherming nemen? Want ik weet natuurlijk niet wat uh, Shane hier later voor gedoe van kan krijgen. Geen idee. Hij is hier wel zelf bij, uh, bij betrokken. Uh, dit is uh, iets waarvan hij zegt: en laten we daar dan ook gewoon echt van uitgaan dat hij dit heel erg, uh, heel erg leuk vindt. Het is uh, uh, het, het, het is iets wat, waarvan je zegt: van ja, nou, het is al koken, is natuurlijk hot and happening op het ogenblik. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n jongetje daar plezier in heeft. En uh, ik ga ervan uit dat deze ouders, die natuurlijk niet uh, zomaar iemand uh, zijn in, de, in het hele mediageweld, dat ze hem hier ook voor beschermen. En je ziet dat een heleboel kinderen, uh, omdat die ouders bezig zijn... Het is zo zelf... kinderarbeid, hè? Als, als ik ja. het heel serieus neem, zou je ook kunnen zeggen, uh, het mag helemaal niet, want het is een kookboek en dat is serieuze business. Anderen je... verdienen daar geld mee. Ja, dat is, uh, dus je hebt je dan uh, maar uh, vind wat, jij wat mij betreft wel te houden. Aan, uh, aan bepaalde wet en regelgeving. Ja, ja het is zo van Patrick Kluivers en Rozanne Lima, uh, ook een mediafamilie, uh, laat ik het zo zeggen, uh, die overigens niet in beeld waren. Dus uh, het was wel grappig dat, dat hun zoontje dit helemaal zelf doet. Nou, maar dat is een van de dingen die, uh, die ik een enorme pre vind. Het zijn niet ouders die, uh, die dus het hele sterrenschap van hun kind op claimen. Zich, uh, claimen. Maar die zijn wel erg, hè? Die, die, kijk, want dat is het okay, eigenlijk... Maar dat is een, dus het is een heel groot verschil. Wil het kind het zelf? Ja. Ja. Jij zegt, ja. ik bescherm mijn kinderen en ik respecteer als ze nee zeggen. Ja. En, en denk nou, er je erover na. Je, wat je ziet is dat die, die dames... die jullie stu, stuurden voor de uitzending een paar vlogs... dat is natuurlijk het, met een vrouw met een persoonlijkheidsstoornis. Een e egocentrische, narcistische type dat Die die kinderen helemaal inzetten voor hun eigen leven. Daar ben je, je ook tegen. Nou, dat vind ik dus veel erger. Kijk, zulke moeders gun je niemand. Oké, daar zijn jullie toch... Daar zijn overeen. we het wel over eens, ja. ja. Ik ga even naar Leon Mastic, want die staat vandaag gewoon in de kast te kijken in de Bersenhoek. Ja, goed, ik heb veel bijzondere dingen gezien en geproefd vandaag. Je kan paprika's proeven, wortels proeven. Maar het allerbijzonderste, dat is toch wel hier, en daar word ik er ook hongerig van. Dan vraag ik even of ze openmaken. Ze hebben namelijk oranje paprika-ijs. En dan kijk ik eventjes in dat dingetje, en dan zie je kleine hoortjes. En daar wordt dan druk geschept door deze mensen. Wordt het, smaakt het ook echt naar oranje paprika? Ja, het smaakt echt naar oranje paprika ook. Een heel klein horentje, ook voor de voorman van het, van het, van het oogsten, Sander. Wie wil eens eerder op? Oranje paprika-ijs? Ja, vier jaar geleden had ik het op. Toen was het ook hier kom in de kast. Maar het is uh, best lekker. Nou, dan gaan we het proeven. Dankjewel jongens. En dan zijn de volgende mensen, want die komen hier echt speciaal voor. Voor het oranje paprika-ijs. En dan ga ik ook even, een heel klein hoornje, is het. even een likje proberen. Het hm. is heel fris en een beetje het zoetige van een paprika daarna. Ja, klopt ja. ja. Zo'n dag op zijn einde en dan zijn er nog mensen, jong, oud. Zullen we heel even een pad inslaan? Want jij bent hier altijd te vinden. Ik ben niet... ja? Kunnen we even onder het lint door? Want dat is afgesloten, daar mag het publiek eigenlijk niet komen. Maar goed, niemand kijkt. Uh, hou me even omhoog. Ja. ja, precies. Zo, dan zijn we onder het lint door. En dan komen we eigenlijk in een soort rails terecht. Klopt, ja. wat, Hoe ziet jouw werk er nu uit? Ik bedoel, is dit de tijd van het oogsten? Wat, wat doen jullie nu in de kast bij de Paprika's? Nou, uh, ik, uh, ik ga vo voornamelijk oogsten. En uh, dan gaan we met een bak erin, zeg maar, bij, uh, op die rails... En dan gaan we plukken. En dan uh, doen we het in de bak. En dan gaan we naar voren weer. Als die vol is. En dan leeg het op het tonpad. En zo, uh, zo ziet mijn dag er zeg maar, eventjes uit nog. Heb ja. je wel eens gerealiseerd dat je eigenlijk aan het produceren bent voor nou, laten we zeggen de hele wereld? 90% gaat naar het buitenland van dit product. Ja, dat klopt. Ja. Bizar? Ja, dat is best wel bizar. Ja. Ja. Ja. Is in China, in Japan, dat ze aan de paprika zitten die door de handen van Sander is gegaan. Ja, eigenlijk, daar denk ik eigenlijk niet zo over na eigenlijk. Als je er ook bezig bent, dan denk je nou ja, een beetje snijden en uh, ja, dat is het. Maar als je verder denkt, ja, dan is dat wel uh, best wel bijzonder. Ja. Um, glastuinbouw, is dat nou het mooiste vak wat u zich kan voorstellen? Voor mij wel. Waarom ja. is dat mooi om tussen die planten te zijn? Want het zijn hele lange rijen met ja. allemaal dezelfde planten. Het is hier best wel warm, als ik dat zo mag zeggen. Ja, best wel warm. Maar op zich, ja, gewoon hoe het groeit van klein naar Heel groot. Dat, dat is best wel uh, mooi om te zien. Hoe, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Een beetje een vader van deze planten. Ja, bijna wel. Ja. <laughs> ja. Nou, dan zou ik zeggen, laten we weer langzaam teruglopen. Want het ijsje begint ook te smelten. Want dat heb je met die warmte. Gaan we weer onder het lind door. En dan zien we nog steeds publiek. En dan, kijken we, dan gaan we hier eventjes bij. Goedemiddag heren. Mag ik u eventjes wat vragen? U bent hier te gast denk ik. Ik? Ja, ik ben te gast. ja. Hoe is het zo tussen die paprika planten? Is het voor u gewoon of is het uh, Warm. nieuw? Warm. Dat vind ik heel terecht dat u dat zegt. Maar heeft u nog wat geleerd van deze kom in de kast? Dat? Ja, echt wel. Dat is het belangrijkste. Ja, het was uh, goed water geven natuurlijk. Ja, kijk, dat, dat, dat daar begint het bij mij mee altijd. He? Thuis bij de plantjes ook. Ja, dat is zeker. Ja, niks hebben, hebben, heeft u voor iedereen zo ook goed advies, Sander? Ja, misschien wel. Ja. Ja, dat is de basis van alles. Geef ze goed water. Dat is ja, eigenlijk voor ja. ons ook. Ja, dat is zo. Als je geen water hebt, dan uh, groeit er niks. Dan kan je het schudden. Dan kan je het schudden. En met deze mooie woorden onthoud ze. Als je ze geen water heeft, dan kan je, geeft, dan kan je het schudden. Dan sluiten we af. En dan gaan wij verder aan dat hele kleine ijsje... dat nu al bijna op is. En dat komt ook omdat het zo eventjes zo de apparatuur in gaat. Margreet, goedenavond. Nou, heerlijk. Aan de paprika en dan tot slot nog even een ijsje. Dankjewel, Leon Mastik, voor je bijdrages. En ik wil uh, Marina van der Wal nog uh, danken. De opvoedkundige Marina van der Wal. Die was hier net om uh, te praten over wat je moet doen met je kinderen... op uh, bijvoorbeeld Instagram en Facebook. Mark Koster is gewoon blijven... En uh, die mag uh, uh, vertellen wat wij dit weekend niet moeten missen. Mark, vertel het eens. Ja, we beginnen met een fragment van Geert Wilders. In het parlement, als in de gemeenteraad, als in de Provinciale Staten vind ik dat je alleen Nederlander moet zijn en niets anders om gekozen te worden en om te mogen stemmen. Ja, nou, dat was Geert Wilders weer. Hij kwam weer door. De uh, open, Telegraaf opent mee. Maar het meest interessante, het gaat dus om 1,3 miljoen Nederlanders. Hè. Daar, die mogen dan niet meer stemmen. En ik heb dat natuurlijk even opgezocht. Het meest interessante is dat vanaf 6 januari 2014... wordt het niet meer geregistreerd, maar Dus dat wordt een heel raar zooitje. Als we dat allemaal moeten gaan nagaan. Het meest interessante erin, Wilders bedoelt natuurlijk Marokkanen en Turken... dat de grootste groep van die 1,3... Bijna 700.000. Dat zijn mensen, dat zijn Amerikanen, Canadezen, Zweden. Duitsers ook. Duitsers, hij, hij zegt steeds Zweden. Dan doelt hij op uh, Kajsa Olegren, de minister van binnenlandse Zaken... waar hij een beetje een heikel aan heeft. Dus ik noem dit een, een raar soort paardenmiddel. En ik zie het ook een beetje als een laatste poging... om nog uh, tot iets te komen. De telegraaf... Hij telegraaf het toch niet voor elkaar, denk ik? Ja, dat kan dus helemaal niet. Want hoe, moet, hoe moeten we dat registreren? Het is niet meer na te gaan. Dus dat is een beetje een raar ding. En uh, de Telegraaf zegt ook... Uh, wil wil, probeer, wil proberen dan het, het stemrecht aan te pakken. En ze schrijft het ook een beetje vals op. Zo, dat lukt toch niet. Dus dat was wat mij betreft, een laatste poging van Wilders me nog even. Geert. We mogen je, maar dit was voor me niet zo heel sterk. Dan het AD, Ton Elias, gewezen VVD-parlementariër. De man die ooit als journalist begon haalt even verschrikkelijk uit naar de VVD. Uh, moeten we toch even noemen hier, kritisch als we zijn. Ook op een partij waar ons hart een beetje ligt. Ik zie ideeën armoede, zegt Ton Elias. Er is een ja en amen cultuur ontstaan. Ik zie bleke politici die door trainingen... Allemaal hetzelfde zeggen. Als je honderd jonge VVD'ers die van ons opleidingsinstituut vandaan komen... apart neemt en vraagt, wat drijf je bij de VVD? Dan hebben ze allemaal precies hetzelfde verhaal. Dat is nogal ongezond voor een liberale partij. Ik zou zeggen, heeft hij me al gelijk in, toch? Geeft twee... hij mediatrainingen? Ja, dat oh, deed hij altijd. Okay. Oh, <laughs> en Hij zelf oh, niet, ja, dat kan nou, hij nu weer ja, gaan doen. Nee, ja, ik snap VVD, het. voor een andere <laughs> mening. En dan twee dagen voor de uitzicht van de Tweede Kamerverkiezingen... kregen we een mail als er op verkiezingsavond iemand naast je staat... en je kent hem niet, praat dan niet over de uitslag. Want het kan een journalist zijn. Dat, dat gaat richting angstcultuur helemaal mee eens. Dan Martin Sommer, en dat sluit hij mooi op aan. Die vindt eigenlijk dat het referendum er wel moet komen. En dan moet je goed luisteren wat hij zegt. In het huidige regime van smalle meerderheden... waarbij, en nu, Ton Elias, dissidentengeluiden... niet aangemoedigd worden, maar gesmoord. Partijen zijn stemmachines geworden. Partijvleugels zijn met eigenwijze opvattingen bestaan niet meer. Wetenschappelijke bureaus leven een marginaal bestaan. Omdat het midden zo smal is geworden, is een drukkende beleidsconsensus ontstaan. In die omstandigheid is het referendum onmisbaar. Um, nou. De kranten gingen daar door. Rosanne Hertzberg, interessant, hmm. is er dan tegen. Daar hebben en, we haar weer. Daar hebben we haar weer. Maar ik vind haar argument met een ad hominem argumenten op de man gespeeld. Zij vindt de mensen die dus nu dat referendum voor de orgaanwet willen invoeren... een beetje een afsplitsing van Geestel. Dat vindt ze dan niet, niet leuk, omdat het die jongens van Geestel... en ze haalt verschrikkelijk uit. Daar zat hij dan, ze, ze doelt op. Bart Nijman, de man die dat wil instigeren... de adjunct hoofdrector van Geestel. Daar zei hij dan... Dat zat hij dan. Uit het internetriool gekropen... met gladgestreken, bepoederd gezicht... en aan een, talkshow, a, a, aan een talkshowtafel een keurig beheerst eloquent betoog te houden... voor het referendum over de donorwet. Ondertussen, in die andere parallelle werkelijkheid van geen stijl... werden er door de aanhang andere argumenten aangevoerd. Pia Dijkstra was een doodziek kutwijf... dat he, he, he, heus wel mijn orgaan mocht hebben een bloedprop kreeg toegewenst en uiteraard ook nog virtueel wat, en dan komen allemaal smeer geworden moesten ondergaan. Zij zei eigenlijk, ik vind het vreselijk dat deze mensen dit doen als geen stijl echt uit idealisme voor het referendum was geweest, hadden ze misschien moeten overwegen om er met hun vieze handjes van af te blijven. De vlekken die ze erop er hebben gemaakt gaan er nooit meer af. Er, is niets, er zit niets anders op dan het hele gevaarte bij het grof vuil te zetten. Wat vinden we daarvan? Interessant. hè? Maar ik vind het een beetje gemeen dat ze dat op de persoon speelt. Geen stelsel speelt ook wel eens op de persoon. Dat hebben ik haar maar zeggen. Hebben ja. haar ook aangepakt? Precies. Dit, dat is dit niet is, zo aardig. Nou, dat is persoonlijk leed. Zit aan beide zijden. Leed. Tom Jammeus zegt eigenlijk nog een keer hetzelfde. Ook uit de NRC. En die zegt: Ja, nou ja, deze zes moet niet zo piepen. Want dat is een heel partijtje dat ook andere mensen altijd aanpakt. Dus die krijgt nu de volle laag. Dan Jeff Bezos tegen Donald Trump. Geweldig verhaal in het financiële dagblad. Haal ik hier niet elke week aan. Goed stuk. Jeff Bezos, rijkste man op aarde. Donald Trump is een vijfde waard van wat hij waard is. En Jeff Bezos, he, de Washington Post, kocht hij zo'n 50 uh, miljoen legde die neer. En die stoken lekker door. En Trump vindt dat vreselijk. En dan de NRC, Werner Vogels, kennen we ook niet allemaal, is de CTO, de chief... Technology Officer bij Amazon. En deze Werner Vogels is een Nederlander grote meneer. Loopt altijd in t-shirts rond. Had voor de NRC een pak aangetrokken om wat netter uit te zien. En die vertelt over de bedrijfscultuur bij Amazon. Het vind ik mooi. Hij zei... Vergaderingen bij Amazon beginnen vaak met het gezamenlijk lezen... van een papieren presentatie. Zodat iedereen gelijk en tegelijk geïnformeerd is. Dan houdt, dat houdt de aandacht scherp... en beperkt de hoeveelheid PowerPoint-sites. En dit vind ik zo mooi. Nog een Amazon-regel. De institutional yes. In principe, in principe wordt tegen elk idee... hoe wild ook ja gezegd... Als je iets wilt blokkeren, moet je je daarvoor inspannen. Zo voorkom je dat plannen sneuvelen luiter... omdat mensen niet de energie hebben om dat te veranderen. Blijf lekker zitten. Je bent zo uh, opiniemaker bij Wieger Hemmer in het gelijknamige uh, programma van WNL. Uh, straks uh, na het journaal, dus meer. Mark Koster, tot later. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.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 op beslissende momenten van waarde ook in de aanval. Dat is een zesde goal. De Perstribune. Morgen vanaf 12 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Na veel proberen ontdek je uiteindelijk je favoriete koffie. Maak een flat white met halfvolle melk en een extra shot espresso als de En dat geldt ook voor e-bikes. Maak een e-bike met belt drive en een accu van 500 wattuur als de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 Kijk op magel.nl